Middernacht, het begin van woensdag 16 oktober. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Een Nederlandse diplomaat in Moskou is vanavond mishandeld. Twee mensen waren zijn huis binnengedrongen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De diplomaat raakte licht gewond. Hij belde zelf de politie. Volgens Russische media deden de mannen zich voor als elektriciens. Ze zouden een hartje hebben achtergelaten met de letters LGTB, een aanduiding voor homo's en transseksuelen. Minister Timmermans heeft de Russische ambassadeur ontboden. Hij heeft ook met de Nederlandse diplomaat in Moskou gebeld... en zegt dat hij het inmiddels goed maakt. D66 heeft meteen een kamerdebat aangevraagd. Kort na de uitzending van Opsporing Verzocht... zijn 150 telefoontjes binnengekomen over de verdwijning van Madeleine McCann. Het Britse meisje verdween in 2007 in de Portugese badplaats Praia da Luz... De Britse politie heeft alle Nederlanders die daar toen waren opgeroepen zich te melden. Op de avond van de verdwijning is er een man op het strand gezien die een meisje droeg en hij sprak mogelijk Nederlands of Duits. Of er bij de 150 telefoontjes ook concrete tips zaten is nog niet bekend. De Nieuw-Zeelandse schrijfster Eleanor Ketten heeft de Booker Prize gewonnen. Ze krijgt de prestigieuze Britse prijs voor haar boek The Lemonaries. Een roman over een moord tijdens de goudkoorts in Nieuw-Zeeland in de 19e eeuw. Met haar 28 jaar is Ketten de jongste winnaar van de Booker Prize ooit. Ze krijgt een bedrag van omgerekend bijna 60.000 euro. Nederland heeft ook zijn laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK Voetbal gewonnen. In Istanbul werd Turkije met 2-0 verslagen, dankzij doelpunten van Robben en Snyder. Oranje had zich al geplaatst voor het WK. Roemenië is tweede geworden in de groep en kan zich via de play-offs plaatsen. Turkije is uitgeschakeld. In andere groepen hebben Rusland, Engeland, Spanje en Bosnië zich geplaatst. Voor Bosnië is dat de eerste keer in de geschiedenis. Het weer. Vannacht koelt het af tot rond de 6 graden... met kans op dichte mist. Daarna een overwegend droge dag. Het wordt dan ongeveer 13 graden. S'avonds gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Goedenacht, Hartelijk welkom bij deze Casa Luna... Ik wil u vannacht laten kennismaken met Henny. Henny is een vrouw van 52 jaar. Ze heeft zes kinderen, twee echtscheidingen achter de rug. Op haar zestiende stond ze in een koekjesfabriek te werken. En haar hele leven heeft ze erg zware arbeid verricht. Met als resultaat twee versleten heupen. Hennie was aanleiding voor een symposium vanavond... over gezondheidsverschillen tussen arme en rijke mensen. En op dat symposium sprak ook mijn gast van vannacht, Lex Beurdorf. Hij is hoogleraar Determinanten van de Volksgezondheid... aan de Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En dat komt er eigenlijk op neer dat u zich bezighoudt... met die gezondheidsverschillen die er zijn tussen arm en rijk. Het belang van werk. Nog veel meer aspecten die we vannacht zullen bespreken. Welkom. Ja, dankjewel. Wist u voor uh, dat het symposium werd gehouden van het bestaan van Hennie af... Nee, uh, Henny was mij volledig ontgaan. Uh, en u dacht, Henny is een fictief persoon? Maar dat is ze niet, hè? Nee, ik vond het interessant om te, te merken dat Henny al, al 35, 40 jaar wordt gevolgd. En dat je door die foto's, in al die fotoboeken, een soort uh, geschiedenis van Nederland aan de hand van één familie ziet. Ja. Met hele ja, duidelijke beelden die wij in het onderzoek ook uh, op een andere manier tegenkomen. Ja, u zegt de geschiedenis van Nederland. Henny is natuurlijk niet de enige. Er zijn heel veel Hennies. Ik denk ik enig idee hoeveel? Nou, ja, Hennie is bijzonder in de zin dat ze al op... Nou ja, wat wij zouden zeggen, medicin op vrij jonge leeftijd... al uh, zeer uh, ernstige gezondheidsproblemen heeft. Ja, dat zijn er een paar honderdduizend. En in dit dus geval zit... zijn die gezondheidsproblemen in ieder geval er Fysieke klachten. Ja, die spelen daar een heupen. rol. Uh, ja, dat ze gewoon uh, ja, heup, uh, een nieuwe heup heeft moeten krijgen, die versleten was. Altijd fysiek zwaar werk gedaan. Ook wel een zwaar familieleven gehad, wat er dan niet bij helpt. Dus eigenlijk al begin 50, uh, ja, heel veel werk kan ze niet meer goed uitvoeren. Nee. En ze heeft nu drie baantjes, begreep ik. Ochtends brengt ze de krant rond, s middags maakt ze schoon... S avonds ja. nog voldertjes rondbrengen. Ja, ze sprokkelt een beetje. En dat is natuurlijk wat we allemaal hebben zien gebeuren... met de discussie rond de postbode. En dat was vroeger iemand die de hele buurt kende... en die daar acht uur per dag rondliep. Ja. Dat zijn allemaal baantjes van twee, tweeënhalf uur. En dat geldt ook in de schoonmaak. Dus hij sprokkelt een beetje... Hier en daar een paar uurtjes bij elkaar. En dat is aan die onderkant van de arbeidsmarkt. zie je dat in toenemende mate. En dat is ook een van de ja, problemen waar wij ons zorgen over maken. Want wat is het lot. Uh, qua levensverwachting. qua gezondheid. over het algemeen. van mensen zoals Henny? Daar heeft u onderzoek naar gedaan. Ja, dus wij, uh, wij kunnen op basis van onze cijfers laten zien. dat mensen uh, zoals Henny. met een, een lagere opleiding. Dus lagere school en nog een nou ja, paar jaar lager middelbaar onderwijs. En die leven gemiddeld 6-7 jaar korter dan mensen die een, een hogere beroepsopleiding of een academische opleiding hebben. En zeven jaar is heel veel. veel op, hè? Ja. Dus dan praat je over uh, in plaats van dat je 1,82 wordt... dat je maar uh, 4,75 wordt. Ja. Maar wat daar ook meespeelt... is dat als je kijkt naar hoeveel jaren je gezond leeft... dan zijn die verschillen nog groter. Namelijk? Dus uh, lager opgeleiden hebben ongeveer 18 jaar minder jaren dat ze in de goede gezondheid leven. En dat zijn bijvoorbeeld de heupen waar u het over heeft. Ja. De, de versleten mate ja, van, van een hemming. Precies, allerlei, allerlei chronische ziekten ja. die veel frequenter voorkomen bij lager opgeleiden. Waardoor ze niet alleen korter leven, maar ze leven ook minder jaren in goede gezondheid. En dat zijn 17, 18 jaar? Ja, dat zijn 17, 18 jaren dat verschil. Ja. Dus ja, wij hebben van die begrippen, dus wij, wij kijken bijvoorbeeld naar gezonde levensverwachting. Hoeveel jaar leeft... Bijvoorbeeld een vrouw met een lage opleiding gemiddeld zonder serieuze gezondheidsklachten. Dat is uh, ongeveer 253 jaar. En dan, dus gemiddeld genomen heeft dan de helft van die groep heeft, uh, gezondheidsklachten. Ja. En heb je natuurlijk altijd dan... uitschieters naar boven en naar beneden? Precies. precies. Maar goed, de cijfers zijn, uh, spreken voor zich. Ik, ik, het zijn heftige cijfers, dat het verschil zo ontzettend groot is. Vandaar ook dat wij er vannacht over willen praten... met mijn gast dus Lex Beurdorf. Um, over die grote gezondheidsverschillen tussen arm en rijk... maar ook welke rol <kijkt> werk daarin speelt en kan spelen. Een opleiding. Uh, wat er tegen te doen is. Dat is natuurlijk ook fijn om te bespreken. Als u wilt reageren, als u zit te luisteren... Twitter dan met hashtag Casaluna. Laat een berichtje achter via de Facebookpagina van Casaluna. Dat kan natuurlijk ook. En mocht u de uitzending nou nog eens op uw gemak willen terugluisteren... dan kan dat vanaf morgenochtend al via de site radio1.nl... En natuurlijk ook via de podcast van Casaluna. Uh, meneer Beurdov, ligt u die, ligt die cijfers is wat, wat meer toe? Want we hebben het nu vooral op uh, lager opgeleiden. Maar in hoeverre doet uh, de manier waarop je leeft ertoe? Uh, de omgeving ertoe? Het ja, werk is, wat je doet? <kuggen> ja, dat is een van de uh, uh, zaken die wij in het onderzoek proberen duidelijk te maken. Uh, wij zien dat opleidingsverschillen heel erg belangrijk zijn voor je... Voor je levensverwachting. Datzelfde geldt voor inkomensverschillen. En mijn collega die zegt wel eens... als je mij je salaris vertelt... weet ik hoe gezond je bent. Is dat echt zo? En dat, is, dat zijn hele sterke uh, uh, associaties. En de vraag is natuurlijk... waardoor komt dat? Voor een deel weten we dat lager opgeleide mensen... dat die meer roken. Dat die meer... Uh, uh, vet eten eten... dat die minder bewegen. En is bekend waardoor dat komt? Ja, dat is voor een deel... Uh, dat men zegt... dat ze de financiële mogelijkheden niet hebben... om te sporten. Uh, om uh, gezond eten te kopen... Daar twijfelen we voor een deel aan, hè, want je kan ook sporten en gezond eten. Als je wij spreken, een uur flink gaat hardlopen, ja. dat kost helemaal ja. niks. Dus het heeft toch veel meer te maken met een soort ingesleten gedragscultuur in die groepen, eh, waarin men eh, eigenlijk lijkt het uit is op eh, instant bevrediging van de behoeften die men heeft. En uh, vanmiddag hadden we een... Uh, maar dat begrijp ik niet zo goed. Wat doet dan ongezond eten daartoe? Nou, als nou je... bijvoorbeeld... Uh, er werd vanmiddag door een van de sprekers... ook een heel uh, mooi filmpje uh, getoond... waarin die liet zien hoe reageren kinderen... Als je, ze een snoepje uh, als je ze een snoepje geeft. En men deed een experiment. Dat is een bekend experiment waarin men aan een kind zegt... hier heb je een snoepje, ik ga nu de kamer uit... Als ik terugkom en je hebt je snoepje nog niet opgegeten... krijg je een ander snoepje. Dus je stelt de beloning uit. Wat blijkt dat sommige kinderen die uh, eten dat snoepje op... die wachten niet op het tweede snoepje. Andere kinderen wachten op dat tweede snoepje... kunnen hun behoefte uitstellen... hebben meer controle over hun eigen leven op dat moment. En dat blijkt een soort algemeen principe te zijn... Uh, die kinderen doen het ook beter later... Maar zijn dat dan intelligentere kinderen? Het zijn niet alleen intelligente kinderen. Het heeft ook te maken met. Uh, de mogelijkheden die je hebt. Om je eigen leven te bepalen. Dat hangt wel met opleiding samen natuurlijk. Als je intelligenter bent. Kan je een hogere opleiding doen. En dat betekent dat je meer leert. Hoe je je eigen leven vorm mm -hmm. moet geven. Uh, maar het schijnt ook wel. Een soort karaktereigenschap van mensen te zijn. Waardoor. Nou ja, lage opgeleide mensen met veel ambitie... die kunnen hun leven ook op een hele goede ja. manier vormgeven. Ja. Maar globaal genomen zie je in die groepen... dat ze daar meer moeite mee hebben. Maar ik zit dan te denken, waarom is, wat is vet eten? Wat is daar voor bevrediging van een behoefte op dat moment aan? Waarom zou een gezond maal dat niet kunnen zijn? Ja, nou, dat, uh, dat vet eten, uh, dat dat Wordt aantrekkelijk lekkerder... is voor veel mensen, dat, dat weten we wel uit hoor, Maar ja, als je, je dat onderzoek. elke avond eet, is dat niet meer per se aantrekkelijker, denk ik. Nee, dat was ook dat was het mooie van de foto's die uh, over het leven van Henny ging. Die, die ja, twee, drie keer in de week bij hun eetcultuur hoort patat. Ja. En dan liefst met van alles erop en eran. Ja, dat is echt niet, uh, ja, niet de bedoeling als je echt. Uh, ja, uh, goed wil eten, dan moet je dat soort dingen... niet uh, drie keer nee. in de week eten. Staan, ja. Maar dan blijft het dus een beetje onduidelijk... waar dat nou precies aan ligt. Of het inderdaad een geldkwestie is... Ja, het of is, dat het ook met mentaliteit en cultuur te maken heeft. Ja, het, wij denken dat het een soort combinatie is. Dus ruwweg zou je kunnen zeggen dat... een derde van die achterstand... waarschijnlijk te maken heeft met... Uh, ongezondere leefstijl. Omdat men meer rookt, minder beweegt, ja. uh, vetter eet... Uh, die andere twee derde denken we dat uh, te maken heeft met allerlei algemene aspecten, uh, die, nou ja, dat controle over je eigen leven, uh, in omstandigheden werken, in omstandigheden wonen uh, die gunstig voor je zijn. Uh, en dat proberen we wat beter uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld, hoe schadelijk is zwaar werk in die achterstand? Als je al een achterstandspositie hebt, ja. als je lager opgeleid bent... Ja. en dan ook nog, kun je dan concluderen... dan ben je al vaak gedoemd tot zwaar werk, zwaar fysiek werk? Nee dat, hoeft, nee, dat hoeft helemaal niet zo. Maar het is wel zo dat de kans dat als je lager opgeleid bent... dat je eenvoudiger werk doet wat uh, fysiek of geestelijk zwaarder is... ja, dat, uh, dat is heel duidelijk. Ja. En het is ook vaak werk waar mensen minder zelf kunnen bepalen... hoe ze het werk doen. Terwijl hoe beter je bent opgeleid. Hoe meer mogelijkheden je hebt. Om het werk vorm te geven. Ja, ja. Zoals je dat meer graag vrijheid. zou willen. Ja. Ja. Ja. Je hebt meer vrijheid in je werk. En dat is hartstikke belangrijk. Ik vind het altijd moeilijk met dit soort. Want op zich is het... Um... Het is, het is niet nieuw, tenminste, het komt niet nieuw op mij over, wat u vertelt, dat, dat mensen die het slechter hebben, dat die sneller ongezonder leven en het misschien sneller ja. versleten heupen hebben of ze fysiek werk doen. Maar alles hangt zo met elkaar samen. Dat maakt het altijd zo ingewikkeld. Ja, dus er is ook niet één magische oplossing nee. hier. Hè? Dat je zou kunnen zeggen, nou, we moeten maar even dit regelen. Uh, Want en even... het is een constatering natuurlijk die er nu is. Maar dan denk, ik, ja, de mensen die het treft, ja, wat hebben die daaraan? Ja, dus een van mijn uitgangspunten is, is juist wat je ziet is dat uh, als mensen geen werk hebben, dus werkloos worden, dan verandert hun gezondheid. Dus mensen krijgen meer uh, psychische klachten, uh, mensen krijgen ook meer andere chronische ziekten, mensen gaan ook slechter leven. Uh, Het is een, echt een neerwaartse spiraal. Ja, dat is een neerwaartse spiraal. Dat is, blijkt uit heel veel onderzoek. We hebben in Rotterdam zelf in onderzoek laten zien... dat als langdurig werklozen weer gaan werken... dat hun ervaren gezondheid... dus wat ze zelf zeggen over hun gezondheid... dat die heel snel stijgt. Dus dat werk weer een goede invloed heeft op je eigen gezondheid. Uh, dus wij denken dat... Uh, in die groepen is de werkloosheid hoog. Als je die mensen weer op een goede manier aan het werk krijgt... in werk wat voor hun uh, zingeving betekent... Mm -hmm. wat ze kunnen, wat ze leuk vinden, wat ze uitdagend vinden... dat je daarmee die gezondheid ook van die mensen... op een heel positieve manier kan beïnvloeden. En wordt dat genoeg geprobeerd? Want je hoort niet anders, als u noemt dat als Rotterdam... waar ze toch juist proberen om langdurige werklozen aan het werk te krijgen. Ja, dat is een gemengd beeld... Um, aan de ene kant zie je dat men zegt: van ja, dat je moet zoveel investeren om die mensen terug in het werk te krijgen. Dat is ook niet eenvoudig, want het gaat niet alleen over werk. Het gaat ook over uh, schuldsanering vaak. Het gaat ook over uh, problemen in het gezin, in de opvoeding. Het zijn allerlei problemen die tegelijkertijd in zo'nzelfde gezin spelen. Die moet je dan gezamenlijk aanpakken. Dus dat kost uh, uh, forse investering. In tijd, in geld. En sommige mensen zeggen, ja, dat heeft niet zoveel zin. Want uh, dat werk wat die mensen gaan doen, is eigenlijk heel eenvoudig werk. Dat kan iedereen doen. Dus we nemen iemand die dat gewoon kan, waar we al die problemen niet hoeven op te ja. lossen. Kunt u zich dat voorstellen? Nee, ik pleit er juist voor als je die groepen blijft marginaliseren... Dan krijg je een soort uh, onderklasse in Nederland. Dat zie je in de grote steden. Nou, zie je ziet, hè, bekende vogelaarwijken mm -hmm. die wij een paar jaar geleden uh, in één keer ontdekten. Ja, Dat zijn een soort onderklasses van de Nederlandse samenleving. En misschien is het nog niet erg dat die mensen zelf in die situatie zitten. Maar hun kinderen zitten ook in die situatie. Hun kinderen groeien op in een volledige ja, arme Rikkeloze omgeving, die kinderen maken geen van kans. Want het gaat van generatie op generatie ja. of het algemeen. Ja. ja, en dat zie je ook in die, uh, in die foto's hier die van Henny is gemaakt. Dat wat zij allemaal meemaakt en wat daar kinderen meemaken. Dan, ja, dan zie je echt een kansarme familie. Ja. Waarbij de vraag is van ja, wat kan zij zelf anders doen? Wat kan de, de samenleving anders doen? Maar het zijn allemaal mensen die buiten het arbeidsproces staan. Ja, want uw pleidooi, ik, ik vroeg u van, uh, begrijpt u het vanuit de werkgever? U zegt nee, want ik pleit ervoor. Het pleidooi begrijp ik helemaal, want niemand wil het liefst dat mensen aan de kant staan. Maar voor een werkgever betekent dat extra investeringen doen. Ja, en op het moment dat hij iemand aan kan nemen zonder problemen die minder vaak zich ziek meldt. Ja, dat is voor, vanuit bedrijfsoogmerk is dat natuurlijk veel interessanter. Ja, dat is ook zo. En dat dus is, kun je denk het ik... dan een werkgever verwijten als die het niet doet? Ik denk de individuele werkgever niet. Maar je kan wel als samenleving met elkaar proberen afspraken te maken... dat wij uh, mensen niet alleen zien als een uh, arbeidskracht... en als die op is, dan gooi je hem in de hoek. Maar dat wij ook als samenleving ervoor zorgen... dat mensen gedurende hun arbeid ook op een goede manier zinvol werk kunnen doen. Ja. En als je dan gezondheidsproblemen hebt... dan moet je het werk aanpassen... maar wel op zo'n manier dat mensen in het arbeidsproces kunnen blijven. Maar kun je dat probleem niet al voor zijn? Ja, het mooiste is natuurlijk om via preventiebeleid te voorkomen... dat je bijvoorbeeld op hele jonge leeftijd al opvoedproblemen krijgt. Dat je schooluitval krijgt. Uh, en dat proberen we in de nou ja, die grote steden, als Amsterdam en Rotterdam, Utrecht en Haag. Zijn er zijn ook veel projecten die erop gericht zijn om te voorkomen dat kinderen al op zeer jeugdige leeftijd, als het ware, ontsporen. Ja. Dus Werk dat. Nou ja, dat is hartstikke ingewikkeld. Dan moet je achter de voordeur, zoals ze dat ja. dan in het vakje gewoon doen, maar achter de voordeur moet je ingrijpen. En veel mensen zijn al vaak argwanend. Richting overheidsdiensten. Of als ze geen werk meer hebben. Dan zijn ze al afhankelijk van de overheid ja. die vaak niet meewerkt. Ja. Dus je zit daar helemaal niet op te wachten. Niet iedereen? Uh, nee, voor een deel niet. Maar als ik praat met mensen die inderdaad achter de voordeur uh, uh, uh, gezinscoach zijn. Die zeggen ook wel. Uh, nou ja, sommige mensen willen eigenlijk die hulp niet. Maar als je er eenmaal bent. Dan hebben ze ongelooflijk behoefte aan die hulp. Want ze komen er zelf niet meer uit. Uh, en ik weet in Rotterdam hebben we een aantal jaren geleden heeft de gemeente besloten om echt wat te doen aan de problematiek van uh, daklozen en thuislozen daar heeft men heel zwaar uh, op, uh, op ingezet om die mensen ook echt uit de omgeving te halen van de straat uh, te zorgen dat ze weer een dagritme kregen dat ze activiteiten hadden uh, en dat heeft ertoe geleid dat er veel minder dak- en thuislozen zijn... en de mensen die in die programma's terecht zijn gekomen... nu in ieder geval een menswaardiger bestaan hebben. Ja. Kun je zeggen dat dat dan ook wel beter is voor de hele samenleving? Ja, dat is de discussie van wat levert het de samenleving op. Uh, ik denk in Rotterdam weten we dat het heel positief heeft gewerkt... ook voor allerlei andere terreinen: veiligheid, criminaliteit. Uh, Gebruik maken van de zorg? Uh, dat ook ja. Alleen dat is wat, wat minder makkelijk uh, vast te stellen. Uh, maar wij zien zelf in ons eigen onderzoek... dat mensen die uh, goed functioneren op het werk... die hebben aanmerkelijk minder kosten... voor het naar de huisarts gaan... of naar een fysiotherapeut gaan... of naar een specialist. En mensen die niet goed functioneren op het werk. En dat verschil kan oplopen tot 1000 euro per jaar. Dus we praten hier echt over grote verschillen in de werkende bevolking alleen al. Dus laat staan als je werkende en werklozen gaat vergelijken. Ja, dus je zegt eigenlijk buiten het feit dat zorg gewoon voor ieder individu... of werk voor ieder, ieder individu heel belangrijk is... omdat dat je gezondheid bevordert... is het voor de samenleving ook een stuk goedkoper... omdat mensen minder gebruik hoeven te maken van zorg. Ja, dus wij doen nu onderzoek om precies in kaart te brengen... wat de maatschappelijke kosten en baten zijn... Vreemd genoeg weten we dat op dit moment nog niet zo heel goed. Dus wij volgen nu een grote groepen werklozen die in de reintegratieprogramma's terugkeren op die arbeidsmarkt. En wij proberen alle kosten in kaart te brengen die voor de maatschappij relevant zijn. Ja, hoe kan dat eigenlijk dat dat nog zo slecht in beeld is gebracht? Het lijkt me redelijk essentieel als je beleid maakt dat je dit soort dingen weet. Nou ja, je hebt hier te maken met natuurlijk dat de zorgkosten zitten in het zorgsysteem reïntegratiekosten zitten bij de sociale dienst. Um, we hebben het over Nederland. De opvoeding voor de jeugd zitten we ergens anders. Ja, ja, ja, ja, je hebt zo. Ja, ja. Ja. Het verhaal van Henny vandaag is illustrerend. Daar liepen wel zes of zeven hulpverleners rond, rond dat gezin. En dan praat je over een gezin met, met zes, zeven mensen. En er lopen zes, zeven hulpverleners rond. Ja, dat gaat niet werken natuurlijk. Nee. Maar dat wordt nu wel gedaan. Dus dat wordt nu in kaart gebracht, in ieder geval. Ja, dus wij wat proberen werkt wat niet werkt. Ja, dus wij proberen dat goed, uh, goed in kaart te brengen. Wij hebben zelf het idee dat die zorgkosten uh, uitermate relevant zijn. Dus dat betekent dat zorgverzekeraars het ook heel interessant vinden. Het is ook interessant voor uh, de sociale dienst. Als je op termijn minder uitkering hoeft te betalen. En dan kan je nu investeren in die ja. mensen. Uh, maar het is voor sommige ook werkgevers ook een, een, ook ja, wel interessant. ik zou zeggen, ligt daar niet ook een verantwoordelijkheid bij de werkgevers? En het ja. zorgt dat je je personeel gezond houdt. Ja. Ook als ja. iemand chronisch ziek is, bijvoorbeeld. Ja, dus wij, wij, wij, wij zien bij die werkgevers eigenlijk nu, uh, nu twee stromen ontstaan. Aan de ene kant de werkgevers die zeggen: van ja, wij hebben werk wat in principe door die mensen gedaan zou kunnen worden, maar dan. Dat lukt nou niet omdat de aansluiting niet goed is. Dus laten we nu samen proberen die aansluiting te verbeteren. En wat aan, waarom is de aansluiting dan niet goed? Nou ja, als je vijf, zes jaar uit het arbeidsproces ja, ja. bent... dan is het traditionele beeld van... ja, dan bemiddel je iemand naar werk... Mm -hmm. en dan is die vanaf dag één is die weer volledig inzetbaar. En zo werkt uh, het in de praktijk dat gewoon werkt niet? werkt natuurlijk nee. niet. Nee. Dus je moet dan die mensen nog een aantal jaar... Nou, een aantal maanden, soms wel een jaar blijven coachen. Om te zorgen dat ze op een goede manier in het arbeidsproces ja. uh, blijven. Dus dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant zien werkgevers nu natuurlijk ook dat op oudere leeftijd mensen met uh, gezondheidsproblemen die iedereen kan krijgen, bijvoorbeeld reuma. Uh, daar moet je wel een oplossing voor vinden. Ja. Want als die mensen gaan verzuimen en ze worden allemaal zo geschikt, ben je als werkgever, bij je twee jaar. Salariskosten kwijt eh, terwijl die persoon verzuimt. Dus je kan veel beter, heel snel met die persoon rond de tafel. U heeft zich daar helemaal op gespecialiseerd, op die Reuma. Wat kun je dan doen als werkgever? Nou, een van de zaken die wij uh, uh, waar wij achter komen, we hebben meer dan 100 Reuma-patiënten hebben wij uh, zeer diepgaand ondervraagd. Wat gebeurt er nou op het werk allemaal? En. Ik ben daar heel optimistisch over omdat een groot deel van die reuma patiënten met hun werkgever in gesprek gaat. Om uit te leggen, ik kan niet altijd alles wat ik zou moeten kunnen. Soms heb ik een, een aanval van reuma dat de ontsteking ja, zodanig is dat ik gewoon s ochtends wat minder makkelijk opsta. Dus je moet die mensen meer flexibiliteit geven. Uh, en dat kan. Uh, en op die manier kan je voorkomen dat mensen uitvallen. Dus je kan ze flexibiliteit geven in het organiseren van hun eigen werk. Flexibiliteit in afspraken maken met collega's. Die heel graag dingen willen overnemen. Maar dan moet het wel bekend zijn. Ja. Dus daar ligt het... ook wel bij de werknemer. Ja. Ik denk dat je ja. daar wel open over moet zijn. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je als werknemer juist denkt. Nou, ik praat er maar niet over. Want straks wil die van me af. Precies, en, uh, en dat vond ik interessant, dat de meeste reuma patiënten tegen ons in ieder geval melden dat ze daar wel over in gesprek gaan met hun leidinggevende. Dat is anders dan wat wij uit onderzoek uit, uh, uit de Verenigde Staten lezen. Daar is iedereen zo bang dat die... Uh, de volgende dag op straat staat? Ja. Ja, ja, ja. Uh, dat is in Nederland niet zo. Dus mensen. Uh, het kost soms enige moeite om het te melden. Maar de meeste mensen melden het ja. op het werk toch vrij snel. Dus dat betekent dat mensen op het werk daar rekening mee kunnen gaan houden. En wij zijn nu aan het proberen om te kijken of wij die kennis. die reumapatiënten hebben. hoe ze op een goede manier aan het werk kunnen blijven. dat die ook al bij de reumatologen. die die patiënten behandelen, ja, ja. bekend is. Zodat ja. je in een heel vroeg stadium die patiënten op een goede manier kan adviseren... wat kan je nou doen, ja. wat werkt... en voorkom dat je uitvalt op die manier. Is er een verschil tussen iemand die reuma heeft... of iemand die vreselijke rugpijn heeft... omdat hij uh, zijn hele leven gebukt werk doet? Eh... Uh. Nou ja, voor een deel niet, want het zijn allebei chronische aandoeningen die, die elke dag bepaalde belemmeringen in het werk kunnen opleveren. Maar het dus, ene is weer werkgerelateerd dan het ander? Uh, ja, een deel van de rugklachten, wij schatten zelf in dat een kwart tot een derde van de rugklachten echt te maken heeft met het werk. Ja. Kijk, rugklachten komen natuurlijk heel veel voor. Wij denken dat een derde te maken heeft met het werk en dan... Heeft het vooral te maken met veel tillen, veel in allerlei uh, ongemakkelijke houdingen werken en blootstelling aan trillingen? Ja. Dus vrachtwagenchauffeurs, is een klassiek voorbeeld, zitten voortdurend in, een, in eenzelfde houding. Een trillende motor, trillende uh -huh. stoel, daar zie je veel rugklachten. Maar kunnen die ook hun werkgever aanspreken van joh, wat kunnen we voor oplossing verzinnen? Want het hoort bij het werk, zou ik bijna zeggen. Ja, maar dat is interessant wat bij vrachtwagens... aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen... nou, ik ga zorgen dat ze uh, betere stoelen krijgen... zodat ze op een, uh, op een betere manier uh, die vrachtwagen kunnen besturen. Daar is afgelopen tien jaar of 20 jaar... Is daar, uh, is daar een hele goede trend in te zien. Maar je kan ook vrachtwagenchauffeurs zelf uh, duidelijk maken... dat ze ook eigen verantwoordelijkheid hebben... Dus de meeste vrachtwagenchauffeurs... waar wij onderzoek aan deden 20 jaar geleden... waren toen al eigenlijk te dik. Vandaag was en er over dat de, de helft happen. van de agenten overgewicht heeft. He? Dat ook beperkt natuurlijk ja. in het werk. Omdat ze vaak fysiek werk ja. moeten leveren. Dus ja. u vindt eigenlijk... dat je als werkgever dan wel mag zeggen... je gaat tegen een agent of tegen een vakwaggenchauffeur... jij moet verplicht gaan sporten. Of verplicht afvallen. Geen kroketten meer voor jou. Nou, de verplichting niet. Maar het is wel interessant... als je aan werkgevers vraagt... vind je dat je... voor je werknemers... programma's moet aanbieden... waardoor zij... beter gaan eten, meer gaan bewegen... stoppen met roken. Dan vinden... Alle werkgevers dat, uh, ja, die zeggen ja, dat willen we graag doen. Als je aan de werknemers vraagt... vind je dat jouw baas je met, met jouw gezondheid mag bemoeien? Dan zegt 80% van de werknemers ja. Toch wel? Ja. De gemiddelde werknemer, wij hebben daar onderzoek naar gedaan... die zegt ja, want die beseft dat hij zijn gezondheid nodig heeft... om te kunnen blijven werken. Ja. Maar dat gaat niet zover dat dan de werkgever kan zeggen... nu moet jij dit. Ja. Maar als er aanbod is om... Uh, om het het faciliteren. Ja, om gebruik te maken van uh, dieetadviezen... Uh, beweegprogramma's, sporten... Uh, allerlei mogelijkheden in bedrijven. Ik verwacht dat dat de komende tien jaar echt verder gaat ontwikkelen. Uh, hmm. En zeker als werknemers hun eigen verantwoordelijkheid dan ook... Ja. meer kunnen nemen... dat ze beseffen, ja... ja ik heb zelf ook hè, wel uh, iets te doen... Wij praten vannacht in Casaluno met Lex Beurdorf. Hij is hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum. En we hebben het over de gezondheidsverschillen. Tussen lager en hoger opgeleide mensen. En tussen arm en rijk. En wat daar aan te doen is. Om te zorgen dat mensen langer en gezond kunnen leven en werken. We hebben het nu altijd over het werkproces. Zometeen gaan we het hebben over het genieten van je pensioen. In hoeverre daar nog verschillen in zijn. Want u zei al, je hebt 18, 19 jaar... Minder gezondheid nog als je zwaar werk, zwaar fysiek werk moet doen. en arm bent of laag opgeleid bent. Dus daar wil ik het zo meteen met u over hebben. Maar eerst uw muziekkeuze. Aangepast aan het tijdstip van deze nacht, heb ik begrepen. <laughs> Onze gasten zijn altijd zo sociaal daarin. U heeft de nummer van Cohen uitgekozen. Ja, volgens mij een prachtig mooi nummer. Halleluja. Gewoon omdat het mooi is? Of? Gewoon omdat het mooi is. Ik ken het in allerlei versies. En dit is de meester zelf die het zingt. Op een manier die volgens mij echt zo prachtig is. Zeker voor dit tijdstip. De prachtige versie van uh, Cohen met het nummer Hallelujah. Live concert, hè? Ja. Live in Montreal. Ah, mooi dat wij uh, verblijd worden met dit nummer. Radio 1, Casa Luna. Gila en het placht. Ik praat vannacht met Lex Beurdorf over gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. En dat allemaal naar aanleiding van een symposium... wat de afgelopen avond is gehouden over de vrouw Henny. Henny is 52, laag opgeleid, moeilijk leven achter de rug... en fysieke problemen met al het werk wat ze heeft moeten doen. En zij wordt al uh, jarenlang gevolgd door één een, een, een, een fotograaf. Er zijn ook al zes boeken over Henny uh, uitgebracht. Uh, meneer Beurdorf gaf mij net al het nummer. En we kregen al een mailtje van... Je moet wel even die fotograaf noemen, want die man doet zulk fantastisch werk. Uh, Michel Skuls-Krizanowski. En dan hoop ik dat ik het goed uh, uitspreek. Hij was vanavond in ieder geval ook bij het symposium, toch, meneer Beurdorf. En doet mooi. Uh, ik zit er door het boek heen te bladeren. Het zijn inderdaad prachtige foto's van uh, Henny, jaren geleden en Henny nu. Henny is nu dus 52, twee versleten heupen. Ze is inmiddels wel geopereerd. Kan Henny nog een beetje genieten van haar pensioen straks, denkt u? Ja, kijk, op basis van uh, de statistiek, dat is natuurlijk ingewikkeld, uh, zal zij zeker de pensioengerechtigde leeftijd halen. Daar twijfel ik niet aan. Maar de gemiddelde uh, aantal jaren pensioen dat een, uh, een vrouw in Nederland nu heeft is ongeveer uh, 18 jaar. En uh, ik denk niet dat dat er voor haar niet in zit met zo'n geschiedenis. In ieder geval niet op een gezonde manier? Nee, nee, nee, zeker niet. Nee. Nee. U nee. pleit dan ook voor uh, gedifferentieerd pensioen. Dus niet iedereen tegelijk met pensioen laten gaan. Ja, dat is een onderdeel dat van Dat is nogal mijn... wat, hè? Ja, dat is ja. een onderdeel van mijn betoog om Niet uh, dat ik nou als politicus met uh, een voorstel kom, zo moet het. Maar ik wil vooral mensen prikkelen om te ontdekken dat... Uh, alle regelingen die je maakt... zijn eigenlijk verdelingsvraagstukken. Van wie gun je iets meer... wie gun je iets minder. Ja. En ik kan dat het meest uh, duidelijk illustreren... door als je gaat uitrekenen... als iedereen op 65 jaar leeftijd met pensioen gaat... dan betekent dat dat een hoogopgeleide man... zoals ik zelf... nog 20 jaar gemiddeld pensioen krijgt. Een laagopgeleide man... die zal 15, 16 jaar pensioen krijgen... Maar een hoogopgeleide vrouw, die zal 22, 23 jaar pensioen krijgen. Dus er zitten hele grote verschillen in. Terwijl die laagopgeleide man waarschijnlijk aanmerkelijk meer jaren heeft gewerkt dan die hoogopgeleide man. Die heeft langer gestudeerd en is ja, later begonnen met werken. Die is pas op zijn 5, 26e begonnen met werken. Ja. En dat, he, dat vinden wij klapblijkelijk, hebben we dat met elkaar nou afgesproken, dat we dat. Een, een acceptabel ja, dat is het systeem je het vindt. bekijkt, Want je, je bouwt niet vanaf het begin pensioen op, toch? Je gaat toch wat later pensioen opbouwen... in je twintigste ergens? Wat is het? 23, 24? Ja, maar dat betekent dat... Uh, dus die persoon die op zijn zestiende al begint ja. te werken... tegen die tijd dat hij de 65 haalt... heeft hij er gewoon al veel meer jaren werk op zitten. En dus ook de kans hè, om door dat werk... Uh, gezondheidsklachten te krijgen neemt ook toe... Terwijl die hogeropgeleide, die heeft al 35, 40 ja. jaren. Maar zou je dan moeten kijken naar uh, levensverwachting? Of het aantal jaren dat men pensioen krijgt? Of gemiddeld pensioen nog, uh, gebruik ja. maakt van het pensioen, laat ik het zo zeggen. Ja, dus ik Waarop heb, je de pensioengerechtigde de leeftijd vaststelt? Ja, ik laat altijd drie opties zien. Vanmiddag heb ik er twee laten zien. Dus één is, wat gebeurt er nu? Dat heb ik net verteld. Ja. Iedereen start op dezelfde leeftijd met pensioen. Dan hou je die grote verschillen in het aantal jaren pensioen. Je kan ook terugrekenen voor het einde van het leven. En zeggen laten we iedereen evenveel jaren pensioen geven. Dat vinden we eerlijk. Dat betekent dat een lager opgeleide man... vier, vijf jaar eerder mag stoppen met werken dan een hoger opgeleide man. Maar ja, dat is op basis van gemiddelden natuurlijk. Want je dat is, weet ja, nooit precies. dat nooit. Dat is op basis van gemiddelden. Maar pensioenvoorzieningen zijn eigenlijk ook op basis ja. van Dus Je Want kan ook zeggen: iedereen moet een bepaald aantal jaren hebben gewerkt. voordat hij met ja. pensioen gaat. Ja, dat is het derde scenario. Je zou kunnen zeggen: laten we iedereen bijvoorbeeld 45 jaar laten werken. Ja. Dat betekent dat iemand die op zijn 18e begint met werken. dat hij er op 3, 64-jarige leeftijd uit kan. Maar dat degene die een academische opleiding doet... die eerst naar de universiteit gaat... ja, dat heeft als consequentie dat je dan tot je zeventigste moet doorwerken. Maar die heeft dan ook nog eens minder gezondheidsklachten over het algemeen? Ja. Dus zou die nog langer kunnen doorwerken? En iemand ja. die meer gezondheidsklachten heeft... zou wat u betreft ook korter hoeven te werken? Ja, waar ik, waar ik mij een beetje zorgen over maak... is dat de mensen die uh, serieuze gezondheidsklachten krijgen voor hun 65ste... Als je daarvan eist. De komende 10, 15 jaar. Dat ze langer moeten doorwerken. Ja. Dat dat in toenemende mate bij die groep niet lukt. Ja, dat dat is toen ook, Dat ook was ook de discussie worden. destijds. Hè? Toen, de, toen de leeftijd omhoog zou gaan. De AOW leeftijd omhoog zou gaan. Met ja. name de zware beroepen. Maar toen was ook meteen de discussie. Hoe moet je in godsnaam vaststellen wanneer iets een zwaar beroep is. En iemand die misschien een hoog opgeleid. Is en veel nachtdiensten draait, dat is ook zwaar voor je fysiek. Iemand die een heel stressvol bestaan heeft in een baan, kan ook heel zwaar zijn. En kan ook tot flinke schade leiden, uiteindelijk. Hoe bepaal je wat zwaar is? Ja, kijk, ik denk dan altijd, maar dan, dan moeten we daar goed onderzoek naar doen, zodat wij in ieder geval de beroepen de, uh, redelijk kunnen indelen. Uh, dat gebeurt in het buitenland uh, veel meer dan in Nederland. En ik doe zelf onderzoek met een Zweedse collega onder uh, Zweedse bouwvakkers. En daar hebben we gewoon, kunnen we gewoon laten zien dat de gemiddelde Zweedse bouwvakker verliest. En als je echte zware beroepen je ziet in de bouw... de, de dakbedekkers, de betonstorters, de echte zware uh -huh. beroepen. Die mensen verliezen al drie jaar van hun arbeidszame leven omdat ze wegens hun gezondheidsklachten dat werk niet meer kunnen doen... dat ze arbeid geschikt worden. Terwijl die hogeropgeleide manager van dat bouwbedrijf... Die kan nog wel even mee. Die verliest maar een half jaar gemiddeld. Ja. Dus er zitten hele grote verschillen in. Waarom denkt u dat, de, dat hier de handen niet op elkaar gaan bij de overheid... voor dit soort plannen? Ik denk voor een deel omdat ze dan... Uh, uh, ja meer discussie moeten voeren over wat men nu eigenlijk wil. Het is makkelijk om te zeggen 65 jaar, 66 jaar. Iedereen gelijk. Uh, iedereen gelijk. Uh, maar dat leidt tot hele grote verschillen... Uh, tussen lager en hoger opgeleiden, tussen mannen en vrouwen. En je zou ook maar dan moet je zeggen, dus ook vrouwen langer laten doorwerken... want die worden gemiddeld ouder. Ja, dat laat ik in een van mijn plaatjes ook altijd zien om de dames in de zaal wat uit te dagen om erop te reageren. En Die reageren meestal? Ja, dat is altijd. Uh, ja. Kan je voorspellen? Ja. Uh, niet dat ik zeg dat moet zo, maar ik laat gewoon de consequenties zien. En dat vind ik belangrijk in de discussie. Je kan niet verwachten dat uh, een stijgerbouwer, waar ik zelf veel onderzoek naar heb gedaan, dat is zwaar werk, dat die op zijn 67 e nog stijgerbouwer is. Dat kan niet. Die persoon moet tijdig naar ander werk. Er is geen andere mogelijkheid. En dan moet je als samenleving voor een deel zorg voor dragen. Dat die mensen de mogelijkheid hebben om... nou ja, dat je een aantal jaren zwaar werk doet. Je bent topvoetballer tot je 35ste. Daarna doe je andere dingen. Dat vinden we normaal. Dat moeten we ook richting zwaar werk doen. Eh... Uh, Politieagenten hebben het net over gehad. Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, je op je zestigste niet meer een sprintje kan trekken om, uh, om uh, ja, die tasjes die uh, in de winkelstraten achterhalen. Maar je kan helemaal. hele Maar Daar andere... is meer administratief werk ook, maar in de bouw is dat natuurlijk ook veel minder. Precies, dus wat wij uh, al een jaar of vijftien geleden uh, uh, gestart zijn in de bouw is een loopbaanproject met de sociale partners. Waarbij we gezegd hebben van nou, mensen die met gezondheidsproblemen dreigen uit te vallen. die moet je binnen de bouwsector gaan bemiddelen. Die moet je actief ondersteunen. om ze te bemiddelen naar ander werk. Dat project loopt nog steeds. Daar worden per jaar, eh, geloof ik, 500 tot 600 mensen bemiddeld. die dus naar ander okay, werk dus gaan. Er gebeurt wel wat. Wat beter bij ze past. en waardoor ze niet allemaal zo geschikt hoeven te worden. Ja. Dus het dus, kan. Ik Alleen dat zeggen. vraagt wel investeringen die uitstijgen boven het niveau van de individuele persoon of het individuele bedrijf. Denkt u dat het gaat gebeuren de komende jaren? Ik denk de komende twee jaar ben ik daar pessimistisch over. Iedereen heeft handen vol aan zichzelf en zelf je bedrijf überhaupt het hoofd boven ja. water houden. Ja, dus het is crisis. Dus je pikt dan toch de mensen die het hardst kunnen werken, ja. het meest productief zijn. Die, die wil je overhouden. Maar binnen vijf jaar uh, zullen wij gewoon alle arbeidskrachten nodig hebben. Omdat we vergrijzen. En vergrijzen betekent twee dingen. Dat je minder mensen in de werkbare leeftijd beschikbaar hebt voor het werk. Maar aan de andere kant dat die vergrijzende samenleving ook meer zorgbehoefte heeft. Ja. En er zijn regio's in Nederland... Bijvoorbeeld Zuid- en Midden-Limburg waar wij uh, ook samen met zorginstellingen onderzoek doen. Daar hebben ze uitgerekend dat over 10, 12 jaar 20% van alle mensen in de arbeidszame leeftijd in de zorg moet werken. Nou, als je die aantallen hoort dan, dan moet je dus oudere werknemers in de zorg moet je vasthouden. Dat kan niet anders dan dat dat moet gaan gebeuren. Het moet gaan gebeuren. De vraag is inderdaad of het gaat gebeuren. U heeft er in ieder geval een warm pleidooi daarvoor gehouden. Dank u wel dat u hier naartoe wilde komen. Ja, graag gedaan. Lex Beurdorf van het Erasmus U Moet morgen weer vroeg op, morgenochtend. Dus uh, u blijft niet het tweede uur. Maar het tweede uur wil ik graag uh, met u thuis praten. Over. We hebben het natuurlijk gehad over gezondheid en werk. En in hoeverre de dingen elkaar beïnvloeden. Ik ben wel benieuwd of u een baan heeft waarvan u zegt... dat, dat uh, heeft aardige uh, gevolgen voor mijn fysiek. We hadden het al even over vrachtwagenchauffeurs, stratenmakers. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die nu nachtdiensten hebben. Ik zag al uh, een bakker die twitterde van dat is leuk. Als dus je 16 uur hebt gewerkt en dan nog even gaan sporten... dan vraag je nogal wat van iemand. Laat het weten. In hoeverre... Verre, eh, werk invloed heeft op uw fysieke gesteldheid. Op lijf en leden. 0800 1121 is uw telefoonnummer. U kunt mailen naar casaluna@ncrv.nl En twitteren natuurlijk met hashtag Tot Tot zometeen na het hoorspel. Na één uur dus. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.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 Maarten, dat is goed dat je ge gekomen bent. Dag Jan. Dat is lang geleden, Maarten. Te lang durf ik zeggen. Tweeënhalf jaar. Toen Peter ze toen u in Antwerpen onmogelijk gemaakt heeft. Ik betreur dat nog steeds. Wilt ge dat geloven? Dan zouden we met onze verschillende achterbannen toch ook wel problemen gekregen hebben. Maar we hadden ze opgelost. Ik lees alles wat gij schrijft. En met veel genoegen. Ook oh, mijn kritieken? Ja, ik geniet daarvan. Je scherp, maar je nooit grof. En ik ben het met u eens. Dat hoor ik niet vaak. <lacht> Hoe laat heb je bosgaard besteld? We hadden natuurlijk ook uitvoeriger kunnen gaan eten in de stad. Maar als jij van Italiaans eten houdt, dan is dit een zeer goed restaurant. En het voordeel is bovendien dat het vlakbij is. Zodat we ons niet hoeven te haasten. Buongiorno, signor Nelese. Uh, brengt u ons vast twee dubbele grappa, alsjeblieft. We drinken toch eerst een borrel, nietwaar? Nu je hier bent, moeten we dat ook vieren. Goed. Um, ik weet niet of gij daarvan houdt... maar als je daarvan houdt... dan kan ik u de niertjes hier zeer aanbevelen. Daar hou ik van. En dan stel ik voor uh, die vooraf te laten gaan door een soep pavese. Die is hier zeer goed... En door een spaghetti bolognese, of als jij daaraan de voorkeur geeft, een spaghetti alolio, hoewel mij dat vooraf aan de niertjes minder geschikt lijkt. Zo veel? We eten hier niet elke dag. Trouwens, je zult zien dat de porties hier niet uitzonderlijk groot zijn. En daarbij drinken wij een flesje Barbera. Hm? Ik heb me hierop verheugd. Je mocht dat gerust weten. Hoe gaat het nu met ons tijdschrift? Slecht. Met u en Beerta is het leven daaruit verdwenen. Ach. Toch? U wilt weten wat wij beslist hebben? Uh, u brengt ons twee maal soepa pavese, twee spaghetti bolognese en twee rognoni. En daarbij twee flesjes barbera. Soepa pavese, bolognese, rognoni, barbera. Grazie. Twee? Wat we niet opdrinken laten bestaan. Maar vertelt gij nu eens eerst, uh, hoe gaat het met Beerta? We hebben nu nog precies drie kwartier. Dat moet voldoende zijn voor een espresso en een glaasje cognac cognac sla ik over. Je laat mij toch niet alleen mijn cognacje drinken. Er zijn grenzen. Nou, vandaag niet. Bovendien als je hoofdpijn krijgt, ben ik er om u te verzorgen. <laughs> nee, dat mocht je niet afslaan. Ik heb nog iets voor u. Waar gij beslist een cognacje zult moeten bijdrinken. drinken. Havanas. Dezelfde als die welke door Fidel Castro worden geroemd. Die heb ik nog nooit gerookt. dan zal er een wereld voor u opengaan. Brengt u ons nog twee espresso en twee cognacjes, alsjeblieft. En schrijf dan meteen voor mij de rekening. Wilt gij geloven, Maarten, dat ik niet de minste lust meer voel... om deze bosgaard te ontvangen? Ik ook niet. Sterker, wat mij betreft mag hij elders gaan. Daar zag roekeloos dwars door het verkeerde Jan van laten over. We landden heel hard op het trottoir aan de overkant... en zetten koers in de richting van het station. Het was een warme zomernamiddag. Hij kwam aan de rand van een grote zonnige vlakte... waar van alle kanten auto's en trams overheen reden... schitterend in het licht van de zon. Begon zich even later in een park onder hoge bomen liep langs zwaar belommende lanen, bleef staan... zich verwonderend al die barokke gevels... en zette zich glimlachend weer in beweging. In het verleden ligt het heden en het nu wat komen zal. Het viel hem in uit het niets... Hij probeerde erover na te denken... maar zijn gedachten klede af op de zin van die oude wijsheid. Hij zette het op een lopen met grote sprongen... opverend en weer verend neerkomend... zwevend door een geweldige eindeloze ruimte... zonder verleden en zonder toekomst... domweg gelukkig met het heden. Met koning... Heer Koning. Spel. <laughs> <laughs> Juist. Ik dacht nog. Zou je het horen? En hij hoort het. <laughs> ik heb weer een bakker. Ik ook. Misschien kunnen we dat wel combineren. Waar zit hij? Uh, in Limburg. Maar ik ga er met een correspondenten heen, want ik moet daar ook nog een paar boeren bezoeken. Nee. De mijne zit in Friesland. In Gaasterland. Weet u waar het ligt? <laughs> Tuurlijk. Nee, het kon zijn. En uh, wanneer kunnen we daar naartoe? Nou, zeg het maar. Deze week kan ik dus niet meer, want dan zit ik in Limburg. En dan ben ik drie weken met vakantie, met mevrouw. Uh -huh. Waar gaat u naartoe? Denemarken. Denemarken? Ja, dat leek ons weer eens wat anders. Is het ook? <laughs> uh, maandag 8 augustus, is dat wat? Maandag 8 augustus. Mm -hmm. Ja, dat kan wel. Waar zien we elkaar dan? In Zwolle? Uh, kan het ook aan de Stijger in Stavoren? Dan kom ik met de boot. Kan ook. Hoe laat ben je daar dan? Uh, wacht even. Het staat in het spoorboekje. Laat maar. Dat zoek ik dan wel op. Hoeveel hebben we er nou? Bakkers? Ja, bakkers. Acht. En één bakkersdochter. Acht en één bakkersdochter. Dat is nog niet genoeg, hè? We moeten er in ieder geval in elke provincie één hebben. Maar komt dat boekje dan wel op tijd klaar? Wanneer moet het precies klaar zijn? Volgend jaar. Want dan bestaat het genootschap 100 jaar. Volgend jaar is het klaar. Nou, ik moet het nog zien. Zo gauw gaat het nou ook weer niet. Als die in Brabant en die in Gaasterland wil zijn... dan zijn we er. Ja, verrek. 8 en 1 en 2 is 11. <lacht> Dat komt. Je vergeet die bukkersdochter. <lacht> ja. Nee, je hebt gelijk. Als het wat is... Dan zijn we er. Die man in Brabant, hoe heet die? Ken ik die? Litjens in Meterik. Litjens in Meterik? Is dat niet zo'n stille man met van die grote ogen? Dat weet ik niet. Ik heb hem nog niet gezien. Oh nee, je hebt hem nog niet gezien natuurlijk. Nou, let maar eens op. Een stille man... Met grote ogen. Ik mag barsten als het niet zo is. Dan hoop ik maar dat het zo is. <laughs> Let maar op. Maandag 8 augustus dus. Dag heer koning. Dag heer Spel. Uh, maandag 8 augustus ga ik met Spel naar Gasterland. Een bakker interviewen. Jij hebt in ieder geval weer een uitje. Hoe oud is die juffrouw Jansen eigenlijk? Juffrouw Jansen? Eh... Mm -hmm. uh, dat weet ik niet. Maar je kunt het opzoeken in het correspondentenbestand als het je interesseert. In ieder geval in de zestig. Zijn jullie in mijn vakantie eigenlijk nog naar Beerta geweest? Ik wou hem vanmiddag opzoeken. Ik ben er niet aan toegekomen. Ik ben er geweest. Hoe was het met hem? Ik vond hem heel moeilijk te verstaan. Dus ik ben niet zo lang gebleven. Ja. hij is soms moeilijk te verstaan. Als je nog even wacht... dan kan je weer zeggen dat het heel gek is om mij op de fiets te zien zitten. Jij vergeet ook nooit iets, hè? Dit soort dingen vergeet ik niet. Tot morgen. Op een gazon van een boerderij stond een klein kalf. Een dik touw om zijn nek, vastgebonden aan een pin in de grond. Met een kleine kalf met een te grote kop en een te dik touw. Hij keek ernaar onder het langsrijden en voelde zich treurig geworden. Hij vermoedde dat het kalf op de slager stond te wachten. En hij verweet zichzelf geen vegetariër te zijn. Moest hij Nicolien voorstellen om over te gaan op het vegetarisme? En wat moest slagen daarvan denken als ze zonder naar binnen te gaan langs zijn winkel liepen? Moesten ze hem dan niet officieel gaan meedelen dat ze vegetariër waren geworden? Het was een benauwende gedachte dat er zelfs voor de overgang tot het vegetarisme sociale moed gevraagd werd. Dag, Anton. Ja, maar... Je sliep? Nee. Ik ben vorige week niet geweest omdat ik toen naar Jan Nederse was. Hoe gaat het met hem? Goed. Je moet het goed hebben. Dank je. En nog bedankt voor je jaardagbrief... Ik kwam alleen een week te laat omdat je al mijn oude huisnummers door elkaar hebt gehaald. Nee. Ja, dat is fout. Nee. Is fout. Je moet dat fout genoteerd hebben. Nee. Heb je alweer een brief gestuurd? Nee. Anders zou ze hem ook wel hebben opgestuurd. Want dit is geloof ik het nummer van het uh, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En dat zijn betrouwbare jongens. Het is erg. Heb je een pen? Dank. Jan en ik hebben een gesprek gehad over de atlas. We hebben iemand die een kaart van de rommelpot wil maken. Hoe? <laughs> Idioot onderwerp. ja. Yeah. Drie dromen. Mijn lerares zegt dat het fout is. Je lerares zegt dat het fout is? De laatste droom was de eerste dat ik me bewust was dat ik ziek was. Dat moet zijn waar... waar... waar... van. En daar ben jij het niet mee eens? Nee. In ieder geval is waarvan ook niet goed. Dat zou er toch waarin moeten zijn. Dit is dat leven. De laatste droom was de eerste waarin ik me bewust was dat ik ziek was. Mm -hmm. nee, het is nog anders. Je hebt alleen een keer weggelaten. De laatste droom was de eerste keer dat ik me bewust was dat ik ziek was. Uh, uh, wil je een borrel? Wat heb je? Alles. Ben jij ook een borrel? Ja. Jij zeker een vermoed? Ja. Eigenlijk zou je nou toch boerenjongens moeten nemen. <tie> maar met één hand gaat dat natuurlijk niet zo makkelijk. Um, um, <tie> wij zijn je <in> glazen? <tie>